I Van Diane Ross en de Supremes. Weet je nog? Oh, lang geleden. You can't hurry love op deze vochtige zondag. Ja. Hey, fijn dat je erbij bent en dat je me gezelschap houdt. Want uh, anders zit ik hier maar zo alleen hier in de studio. En dat is ook niet echt uh, gezellig, vind je dit? Dus uh, wat ik wel heb meegenomen voor je is heel veel lekkere muziek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Maar ook onze razende verslaggever Jeroen van Gent is op pad gegaan. Hij ging naar de Jota. Ik snap er geen Jota van, maar straks waarschijnlijk alles. Madonna hier in deze prachtige show vandaag. La Isla Bonita. La Isla Bonita, prachtig. En Steve Warburg en School Girl. Zit ik hier op de werkkaart te kijken... en dan zie ik opeens uh, ja, dat bij Axel het uh, vandaag een graaf of een 15 wordt... Een uur geleden stond er nog een zonnetje bij en ik deed het refresh. En toen was opeens het zonnetje helemaal weg. Dus de kans op zon vandaag is bijna verkeken. Het is niet anders. Een beetje regenachtige dag. We moeten het ermee doen vandaag. Het is niet anders. America, hier in show met Futura Highway. How long you gonna stay here Joe Some people say This town don't look good in snow You don't care, I know Venture a highway in the sun I know about before The less I know The more I wanna look around Digging deep on clues on high ground. The moon and stars it well high Earth and trees beneath the light The wind blows fragrant up by The night For the night On the wing A bird fly free The violence entends and flower waits for honeybee, sunrise waits for life in me, every hour, every day, I'm learning more. more, the more I learn, the less I know about me. They get a drinking plum The love cup of burning sun In dreams I'll pray for baby taste, whispered drain a weary face Kiss it sweet and warm embrace Another time Another place Every hour Every hour I'm geen goede muziek vinden. Ik snap dat eigenlijk niet. Want het gaat toch lekker gewoon, hè? UB40, Higher Ground. Ja, sommige mensen noemen het hoeken muziek Ja, met nadruk op takken. Um, verder word je America... En highway, ook van heel lang geleden in de show. Um, ja, hier zijn we alweer toe aan de vierde bak of Het schiet lekker op. Uh, de hele dag wordt hier koffie aangedragen, dus dat is wel prettig. Straks hoor je onze razende verslaggever Jeroen Vergent. Hij ging op pad en vroeg wat Jota is. Nou ja, je hoort dat na Lio, onder andere, met de amoureux solitaire. Piezo onder ons. <laughs> Jointje erbij. Oh. kan dat wel tegenwoordig nog? Ja. Als men nu op straat is na 8 uur s'avonds, geloof ik. It's a beautiful day and white bird. En voor uh, Leo en Amoureux Solitaire. Natuurlijk, lang geleden dat ze dat weer maakten. Dus, hey, ik lees hier dat Cultuur Café Porgy Bess uh, nog zeker twee maanden dicht blijft. En de muzici die daar natuurlijk regelmatig aan de slag zijn, die hebben het best wel zwaar, denk ik. Ik weet nog, Cultuur Café Porgy Bess had vroeger ieder jaar wel een optreden van uh, jawel, deze man, Oscar Harris... Simon with some twinkle stars. Now, I'm not trying to teach you how to live, but I've got something I guess you all ought to know. Now, listen. Try Mama used to say, "Son, try a little love and." Pain. beneden de 40 bit, dan weet je daar niks van. Deze club, uh, Oscar Harris en de Twinkle Stars, traden dus jaarlijks op en het was volle bak. Um, even kijken hoor, oh ja, Jeroen van Gent. het is zijn tijd, zijn moment of fame. Even kijken. Wanneer je het over scouting hebt, liggen zaken als een kampvuur, leggen en diverse andere handigheden voor de hand. Toch heeft men elk jaar in oktober ook iets heel anders. De Jota. Wat is dat nu weer? De Jota de Jamboree on the Air. Jeroen van Gent vroeg zich af wat dit dan wel is, en hij ging zijn oren te luisteren leggen. U bent de PA3CLS, maar dat spreekt u volgens mij zelf anders uit, hè? Ja, dat klopt, dat spreek je inderdaad anders uit. Dat is Papa Alpha 3, Charlie Lima Sierra, maken van het internationale spelalfabet. Dan is het voor iedereen duidelijk over wie je het hebt. En aan de andere kant kunnen ze dan duidelijk ook de roepletters opschrijven. Papa 3CLS, schroep Jeffrey, voor de PA0GZ, schroep de... Over. Ja, je Peter van de... Echo Tango Echo Romeo! Rustig, praten. Iets slow, langzamer gaat het nu! Papa Tango Echo Romeo over! <tomst> Eerst maar eens wat is je naam? Uh, Handelke van Eesveld. Uh, hoe, nou, hoe valt het nou mee om, die, uh, om al die kinderen zo te begeleiden? Want het zal best wel moeilijk zijn. Dat geldt eigenlijk niet alleen voor de Jota, maar eigenlijk al, elke week. Nou, we hebben vorige week al uh, proef geoefend voor de Jota. Hebben we hebben van die uh, 10 FM-kastjes neergezet. En dan eentje in de keuken gezet en eentje in het sherpa bij ons. En dan konden ze elkaar dus ook niet zien. Dus hetzelfde als met uh, het zenden van de radio. Ik uh. zit hier uh, in het clubhuis... Uh... Je kent hier uh, en zo. Het is vreselijk leuk. Hey, uh, vertel je eens, wat voor contact heb jij gelegd? Nou ik heb uh, net in de gang heb ik een uh, Afrika gelegd. En dat was ook niet. En dat was ook een meneer. En um, daar was er een die uh, daar moest je Engels tegen praten. En uh, die had ook een andere, die heette Hans. En, uh, was het uit het buitenland ook? Ja, dat was in Afrika, omdat hij oh. daar op vakantie was. Uh, die Jota, dat bestaat al een hele tijd, hè? Dat is volgens mij al... Uh, is dat nou niet zo'n beetje zolang als de radio er is, geloof ik? Nou, zolang als de radio nog niet. De eerste radiopioniers, die uh, waren daar nog niet mee bezig. Die waren echt bezig met technische verbindingen... om het radiocontact over de overzeese gebieden... dat was in die tijd heel belangrijk... om met de overzeese gebiedsdelen contacten te hebben. Nou, in die tijd was de radiotechniek net zo veranderd in opkomst dat er een Engelse zendamateur begon van, hey, via die radio daar kunnen we dankbaar gebruik van maken. Dan hoeven we de mensen ook niet van die dure reizen te maken, eens in de vier jaar, vanuit een ver land naar een centrale plaats ergens in de wereld. Men kan er via de radio die contacten onderhouden en verduurzamen dat is eigenlijk de grondgedachte van de jota en tegenwoordig wordt het dan heel veel gebruikt voor ja het uitbreiden van de spelactiviteiten van de speltakactiviteiten, het uitwisselen van ervaringen en dat is ja de kracht en het het succes van de jota hoe oud ben jij? 12. Hoe oud jij? Carola. Heb jij gisteren of vandaag al contact gelegd? Uh, ja met uh, Oekraïne Zo. So, yeah. ja en um, was leuk. Kan je die dan verstaan? nee met Engels niet engels ja uh, ja engels krijg ik op school tegenwoordig op de basisschool hey, uh, had je het al eerder gedaan uh, ja vorig jaar het jaar ervoor ja. heb je dan ook dezelfde gesproken die je vorig jaar sprak uh, nee uh, was het een meisje voor jongen die je aan de haak had was meneer meneer en meneer en mevrouw ja. hey, uh, wat heb je wat heb je nou wat, ja, wat zeg je dan tegen die mensen wat je kent zijn wel niet? Hè? nee um, je leeftijd en hoe je dan bent, en dan um... Wat je hobby's zijn? Nou, ik sta nog steeds hier in het uh, Ojevaarsnist. Uh, het uh, clubgebouw zou je kunnen zeggen. Het scoutingclubgebouw van de uh, scoutinggroep. Nou, er zijn een aantal antennes van, antennes. van verre zie je die al. En middels die antennes worden wereldwijd, uh, of kunnen in ieder geval wereldwijd, contacten gelegd worden. Middels de Jota, oftewel de Jamboree on the air. Dat is een afkorting. En dat uh, wordt landelijk gehouden. Maar ook uh, ja, wereldwijd, denk ik. Want aan de andere kant moet natuurlijk ook wel iemand zitten. Goedemorgen. Uh, u bent zentermateur. Wat is uw naam? Alex van Engel. Ik wil u vragen hoe het vandaag al gaat met de Jamboree on the Air. Uh, zijn er al veel contacten gelegd sinds vanochtend? We zijn eigenlijk gisteravond al begonnen om um, 12 uur. En toen hebben we um, de eerste anderhalf uur besteed om wat contacten te leggen voordat de mensen in de bed gingen hier. Heeft u contact gehad met buitenland? Uh, ja, we hebben gisteravond... Um, wat contact gehad met buitenlandse scoutstations in Turkije, Italië. Nou, dat is de groep De Bevers, heet heten ze. Uh, nou, dat zijn kinderen van een jaar of uh, ja, uh, 6, 7, 8, 5, 6, 5 tot 7, moet je eens even nagaan. Die hebben allemaal al contact gehad. Hé, hey, uh, mag ik jou eens wat vragen? Wat is jouw naam? Susanne. Susanne. Hé, hey, Suzanne, jij hebt ook achter de radio gezeten. Met wie heb jij nou contact gemaakt? Met een andere groep. Maar, maar, maar een andere groep die je nog nooit gezien hebt, waar, waar, zat, waar zat die andere groep? Dat weet ik niet. In Nederland of in het buitenland? Nederland. In Nederland, aha. Hé, hey, vraag aan jou. Met wie heb jij gepraat? Met een jongen of een meisje? Met een meisje. Met een meisje. Uh, was dat in het Nederlands toch wel hè? Ja? ja was, was een Nederlandse uh, ja, andere groep? Hey, waar zat die groep? Die andere groep? gis en dan nou moet je even nagaan had je had je dat ooit wel eens gedaan eerder nee hoe nee. wat vond je ervan leuk nee? okay, goedemorgen met alfred blokhuizen Go ...zo'n nummer waar je lekker op mee kunt zingen. Nou, ik heb hier ook wel last van met dit nummer. Ja, echt, echt, echt, echt. Ja, zoek En iubfo. Als ik over de tractaten wegrees, dan. Van uh, ja, ze van sluiskeel, Axel, Westdorp. Ja. Zo erg is het dus. De mooiste muziek hoor je hier bij jouw lokale omloop. Go of natuurlijk. Dus blijf lekker luisteren, op ons. Want dan heb je gewoon een leuke dag. Zo is het. Treblos hoor je ervoor met... Even the bad times are good. Natuurlijk. Zeker. Uh, daar werken we altijd aan. zo. Met de laatste nieuws en de mooiste muziek. We gotta have peace. To keep the world alive. And to cease. What the- was er vroeger een grote fan van, hoor. De Moody Blues. Prachtige albums uh, gemaakt. Days of Future Past, weet je wel. Waar uh, hele mooie nummers vandaan komen. En Seven Soldier ook. Ja, geweldig. The Story in Your Eyes hier in de uh, show. Oh, dat loopt al aardig tegen twaalf. Wat schiet de tijd op, zeg. Jongen, jongen, jongen. Hé, hey, Carters Mayfield hoorde je ook hier. En uh, je hoorde van hem de single-uitvoering van We've Gotta Have Peace. Dus, een en dan zijn we klaar voor vandaag. En dan uh, is Johan Sponsele weer aan de beurt. Doe right, Jays, aan het einde van de show. Dankjewel voor uh, je gezelschap. Ik uh, peus al nog even de roze koek op. Guilty pleasure. Ik ga er volstotteren, stotteren zeg. Ook door dat roze spul, natuurlijk. Ja. Um, volgende week ben ik er weer, als het een beetje mee zit. Hier bij jouw GoFM. Tot besluit van de show, uh, Freddie Mercury en uh, Living on My Own. Fijne dag verder. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own.